Van de zeven gewonden moesten er zes naar het ziekenhuis. Een deel van de luchthaven van Los Angeles was na de schietpartij ontruimd... en het luchtverkeer lag enige tijd stil. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. In Athene zijn voor het kantoor van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad twee mensen neergeschoten. Volgens sommige berichten zijn ze dood. Ze werden beschoten door twee mannen die op een motorfiets voorbij reden. Volgens de Griekse politie zijn de slachtoffers mannen van 20 en 23 jaar... Een derde man is gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de doodgeschoten mannen lid van de Gouden Dageraad waren. De leider van de partij en twee parlementariërs zitten vast. Ze worden aangeklaagd voor het vormen van een criminele organisatie.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 De afgelopen twee maanden is het aantal files flink toegenomen, zegt de ANWB. Vooral in de avondspits stonden er op de Nederlandse wegen meer files. In oktober steeg de file druk in de avondspits met bijna 20 procent. In de ochtendspits met bijna 10 procent. Vooral in de regio Rotterdam en het zuiden van het land was er veel vertraging. De meeste problemen op de weg werden veroorzaakt door het weer. Volgens het KNMI was oktober een van de natste maanden ooit. Het weer, opklaring, alleen in het noorden nog wat buien. Later vanavond en ook vannacht vanuit het zuiden veel regen. Morgen overwegend droog met wat zon. Het wordt dan 13 tot 14 graden. In de nacht naar zondag opnieuw regen met veel wind. Zondag overdag buien met onweer en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu zie het.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 Huit fois que j'ai compté mes doigts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 kind of... It's all about